Nou, u hoort het weer, hè? we zijn optimistisch gestemd vandaag. Want het zou ons verwonderen als we vandaag de hoofdman van de uranium niet ontmaskeren. Piet Loeres en Sintje zijn er vorige week achtergekomen dat de uriniumbende uit op de regering had gemunt, dat ze de redactiesbureau van de kranten wilden bezetten en Nederland wilden inlijven bij Rotterdam -Hoor. Maar Piet Loeres zou geen Loeres eten als hij dat allemaal zomaar toeliet. Nou, wat mij betreft, Sintje, ze doen er maar wat ze niet laten kunnen. Hoor. Nou, hoe kunt u dat nou zeggen, meneer Loeres? Ja. U wilt toch niet toelaten dat ze gewoon naar hun gang gaan? U bent de enige die Nederland kan redden. Ja, en dat doet ik ook. He? Ik zal het wel eens kopen vet krijgen als ik niet onmiddellijke maatregelen neem. En waarom zegt u dat, dat ze kunnen doen wat ze niet laten kunnen? Mensen, jij maakt het ook zo moeilijk. Jij neemt alles zo letterlijk. Wat oh. mij betreft kunnen ze het heen en weer krijgen, maar ze kunnen maar doen wat ze willen. Oma Loeris, die weet toch al precies wat er gaat gebeuren. Oh, als u het zo bedoelt, ja. Dan heb ik u verkeerd begrepen. De eerste keer dat jij mij begrijpt moet nog komen hoor, kind. Luister goed. We beginnen met een telefoontje. Wie gaat u bellen, meneer Loeres? Als jij je oor niet in je handtassies steekt, dan hoor je het vanzelf. Hallo? Met Drees. Ha, die Willem, met Loeres. Dag, meneer Loeres, wat kan ik voor u doen? Dan moet je eens even luisteren, Willem, sir. Ik ben laatst bij u geweest over dat complot van die jongens. Nou, nee, Willem, nee, nee, nee, niet helemaal. Hoe bedoelt u dat, meneer Loewers? Kijk eens, het laatste restje zal u zeker nog niet weten. Moet u even goed horen. Binnen drie uur wordt de regering opgeblazen... en de krantenbureaus bezet en Nederland ingelijfd bij Roer. Moet je er eens goed luisteren, Willem? Je moet het mijn laten opknappen. Ik wil ze betrappen met uh, het Corbus is nog in de jatten, hè? Voel je wel, Willem? Als je mij maar je gang laat gaan, hè? Dan heb ik alles binnen drie uur voor zijn roodkoper net hoor! Maar wat moet ik dan doen? Niks, gewoon thuisblijven. Voor mijn part blijf je een dag in je bed. Maar één ding, vergeet niet de regering weg te sturen, hoor! Waarheen dan? Wat, wat kan mij dat nou schelen waarheen? Voor mijn partner de Expo in Brussel. Daar zijn ze wel een dagje mee zoet. Maar wat gebeurt er dan in die tussentijd? In die tussentijd? Dan uh, heeft ik het vaderland gered, Willem. Voor je wel, deze jongen? Leven de regering, vive la ja, moe. wat uh, zei u, meneer Loeres? Nou, die man die kon niet meer praten van ontroering. Die zei tegen mijn Loeres, jongen, ik heb het toch wel geweten. Waar zou Nederland zijn als ik jou niet had? <laughs> en zal ik je eens wat vertellen, Sintje? Nou, ou. Hij nee. heeft nog gelijk ook. Kom, <laughs> mij aanpakken. <laughs> ja. Pak mijn koffertje maar vast er in. Ja, het grote of het kleine koffertje, meneer Loeres. Nee, neem deze keer het kleintje maar, Sintje. We nemen noodtransoenen mee. Ja, meneer Loeres, begint u maar. Heb ik? Ja. Nou, pak hem. Hier, ook, twaalf mm. muurblutsers. Ja, wil zien. Zes Bengaalse bangerikken. Banger, ja. De navelzeef. Navelzeef. 26 kruinendeukers. En de hilar. Ik had het nog haast vergeten. Nee. En, en vergeet de pezenvrezer niet. Nee, die de je niet. Nee, die nee, heb je nog nee, nee, nee. ja, ja, alles zit erin en ik kan dat dicht ook. Hij is alleen niet meer de tiller. Nou, dat zeg ik. We nemen het kleine koffertje mee. En nou Sintje, op naar binnen of mij. Vier lampreuze. Leven de staatssecretaris. En al dus gewapend, van top tot teen, begaven Piet Loeres en Sintje zich op weg naar de ministerraad. Maar wie schetst hun verbazing? Ach nee, laten ze die zelf schetsen. Kijk, de sigaai naar hoest, Sientje. Zie, zie jij wat ik zie? Nee, nee, niks bijzonders. Er is alleen veel politie op straat. Ja, dat bedoelde ik. Maar kijk nou eens goed naar die agenten. Ja, nou, ik doe toch al niet anders. Die <laughs> ja, enige keer ja, ...stoer, hè, in die uniformen. Ja, ze kennen jou toch ook altijd schorvormeloenen oh. verkopen. Kijk, die agenten nou eens goed recht in de lui-posséos. Meneer Loeres, u heeft gelijk. Dat zijn... Dat, dat zijn... Juist, meid, juist! Chinezen, allemaal Chinezen. Alles wat er hier aan politie rondloopt, dat behoort tot de binnen van het Hatsikee. We zijn hier nog net op tijd, Sientje. Of wist u dat allemaal van tevoren, meneer Loeres? Ja, wat dacht jij dan, Sientje? Vond mij allemaal te makkelijk. Maar denk je dat Loeus daar instinct? Die hebt zijn instinct en dat laat hem nooit in de steek. Zeg, meneer Louis lopen we nou niet verkeerd. Voor het Binnenhof, dan moeten we toch linksaf. Oh nee, het Binnenhof is toch recht uit. Mensen, je maakt me twijfelen. Ja, nou vraag het dan nog even aan die agenten. Zult u zien dat ik gelijk heb. Ja, dat doet ik. Hé, hey, broer, agent Ping, Hoe komen we bij het Binnenhof? Ja, maar jullie zijn ja, maar. Kom. Oh, ja, en dan... Nou, je won't be aan je mankje. Nou ja, het gelijk zien, we moeten gewoon daar, net zoals ik zei. Piet Loris is op stap gegaan. Er is nu geen ontkomen aan. Hij zal de laatste klap gaan slaan op het Van het binnenhoof. Piet Loeres neemt het hand in hand. Voor het voortbestaan van Nederland. Zo dadelijk. Langs. Dan lag om zo te zeggen een uriniumcordon om het binnenhof. Maar wij met z'n allen weten zo langzamerhand wel dat Piet Loeres daar niet voor opzij gaat. Ja, meneer Loeres, u loopt helemaal aan de zijkant. We moeten toch die poort door? Nee, Sintje, let als er maar mijn mijne over. Mijn oom Johan, die zei altijd kakkelak, dan moet je bij haar achterhoofd grijpen, hè. Nooit onder de kind strijken, want dan bijten ze. Meneer Loeres, er staat een wacht voor de poort. Ja, waarom dacht jij dan dat ik zo van bezeien kwam? Door één man kan ik heen dringen, hè, bij wijze van spreken, als ik maar vanachter kom. Oh. Let maar even op, mm hoor. -hmm. Eén, twee, hupsa. Badaa! Zo, hè. Yes. Die leidt in de hofvijver. Nou, ik heb hem niet eens zien gaan. Hoe deed je dat? Dat is de Gorredijkse giegeldraaier. hè. Rijktjes, yes. Ja, dat is een heel geruisloze. Die bewaard mm -hmm. ik altijd voor feestdagen. Ja. Nou, kom mee, meid, We gaan er verder. Kijk daar nou eens, meneer Loeres. Daar! Karo! Caro! Er staat een heel bosje van die jongens in het gelid. En hier staat Piet Loeres, de grote organisator van feestelijkheden. We lopen er langs, Sintje. Let op wat ik doe. Geef mij in de buur, de, hoe heette die dingen, de muurblutselen? Yeah. En als een aal op sokken liep Piet Loeres achter de bendeleden langs en stopte ze stuk voor stuk een muurblutsel in de achter. achterzak. Zo. En nou begint de hardloopwedstrijd om de uren Klaar? Ah! Oh. <lacht> <lacht> Kijk, ze lopen, Sintje. Nou, nou. Het vuur spuit ze uit de oh, <lacht> En nou naar binnen, Sintje. Vooruit naar binnen. Ja, ja, ja. Kijk uit, meneer Loeren. Ze lopen er hier nog meer. Ze komen op je af. Ja, ja. Zeg Sintje. Toen de architectenbouwers het yeah. in overmaakten... ...toen hebben ze de ramen niet vergeten, <tie> hoor. <he. tie> en daar keelt ik ze nou allemaal uit, hè. Ga maar even op zijn, hè. Ja. Kom hier, jongens. Bij jongens, moet je weten. <tie> heel <tie> heel goed. Dat is de Purmerender Perenpeller. <tie> <tie> Die is ook best. Dat is de Cyperse Citroenper. <tie> Goed zo, dat is de Franse vrijschoon die gaat ook. Mooi! Dat is de universele oren knopen. Ziezo, Sintje, we hebben het gehad. Nou, en nou naar binnen. Dat deurtje kennen we nog wel. Ministerraad. Nou, zag je zandheid. Het zijn minister-president Hatsiké. Eén grote voorrecht en een uitgebreid genoegen... Zijn eerste reden in functie te houden. Oh. Hij staat voor een microfoon. Zou het uitgezonden worden? Ja, wat zag je dan? Op het ogenblik hoort heel Nederland. Hem. En ik eens naar bij hem zitten. Dat is een kabinet. Nietige minister-president Hatsike zullen grote dingen gaan doen voor het Nederlandse volk. Belastingen zullen worden afgeschaft en daarvoor in de plaats komen iets. Veel erger, Nederland zullen een intrigerend deel gaan vormen van ons grote rotte Den Haag zal voortaan heten. ching oh, maar het vong. Oei, de minister, president. Handen vader. Grote mandarijn der liever weg doen deze pistool. Heel Den Haag zijn in handen van Hatsike. Hij alleen alleenstaand tegenovermacht. Zou zo jammer zijn wanneer hij zich bezeren... Ja, dat mag de pet niet kijken, broer. Ping. het is met je gebeurd. Omer Loers heb een stokje gestoken voor je praktijk, hè? Al die handlangers, die worden op het ogenblik opgerold. Hand omhoog, zeg hè? Grote Mandarijn Loeres proberen te bluffen. Als Hatsikee op deze knopje drukken... zijn Grote Mandarijn Loeres en lotusknop. Nergens meer. En Den Haag ook niet. Zeg Sintje, druk jij even op dat knoppie. Ja, ik zal u lekker danken, meneer Loers. Er vliegt heel Den Haag in de lucht. Oh, Sintje, doe jij nou wat ik zeg. Grote mandarijn Loers, die hebt al lang zijn maatregelen genomen hoor. Waarvoor dacht jij dat ik die navelzeef had meegenomen, domme meid? <laughs> Daar heb ik de leiding mee onklaargemaakt toen ik binnenkwam. Nou, druk nou maar, druk nou maar. Hatsikee waarschuw grote man dat hij ongelukken maken. Lotusknop niet op knop drukken. Oh, nou dan drukt ik zelf wel al, hoor, alsjeblieft. Niet doen! Nou? Er gebeuren niks. Grote man Barijn hebben gewonnen. Maar hij zullen Hatsikee nooit krijgen! Meneer Loeres, hij heeft de benen. Ja, luister maar eens even naar mijn zintje. Eén van beiden. Of Hatsikee loopt buiten in de armen van onze eigen mensen. Of Hatsikee loopt buiten niet in de armen van onze eigen mensen. Waarom niet? En dan? Dan da da zal ik het stap krijgen als ik hem in september niet vang. Als de waters weer doorgaan. Pas op meneer Loeres, dan komt hij ja. aan. Ja, ja, ja, dat is goed volkszintje. Dat is een typische Nederlandse man met een sigaar aan zijn hoofd. Ja, vertel het mij het voor. Meneer Loeres, ik kom van Drees. Ik kom de tegenregering halen. Oh, daar zitten ze. Neem ze maar mee. En breng ze naar het huis van bewaring. Maar uh, doe deze keer goed de deur dicht. Zeg, Sintje, ja. geef jij me ondertussen die brieven, aan die daar leidt. Ja, ja. daar ook, waar uh, Hatsike gezeten hebt. Hier ook, Nou, precies wat ik dacht, Sintje. Eind. Uh, ik heb een bewijs in handen. Nee. We gaan de hoofdman van de bende ophalen. Hier, hier zijn zijn ondergetekende instructies. Nou, wie is het, meneer Loeres? Wat zal jij opkijken, Zien? ik zo vlug kunt u niet draaien op die vloeren is u voor zo vlug kunt u niet draaien op die vloeren is u voor Wie zou het Is. Oeh, zo u niet raaien, op die zet als mis. niet raaien, op zet als mis. En zo beminde gelovigen, nadat de geschiedenis dus het slot eind. eind. met grote passen beende Piet naar het verblijf van het hoofd van de band. Een verbeterde trek op zijn anders zo vriendelijk Rotterdamse gezicht. Sintje kon hem wat niet bijhouden. En die rende alsmaar achter hem aan, vragend... ...wie is het nou, wie is het nou, precies zoals u? Zo, Sintje, uh, eh? we zijn er bijna. En eh, meneer Loeres doet dan nou niet zo kinderachtig en zeg maar nou toch of eens wie het eh, is. Meneer Jan, die zei altijd, nieuwsgierige vrouwen, dat zijn net stropdassen. Ze zitten altijd in de knoop en ze komen je tot hier. Meneer Lores... Ik brand van nieuwsgierigheid. Ja, maar Johan, die zei altijd... Ja, nou maar op met die ome Johan. Oh. Ik wil de naam weten. Zo. We zijn er. Wat zegt u nou? Ik zei zo, we zijn er. Nee, meneer Loeres, dat kan niet. Ben u nog stapel geworden? Dat kan toch niet? Ja, moet je eens dus opletten hoe het kan. Geef mij is dus een deurenputsertje. Ja. ja, dat kleine brandje. Hier al. Ja, bent u nou niet bang dat u de verkeerde grijpt, meneer Louros? Weet u het nou wel zeker? Ik weet altijd alles zeker, Sintje. Ja, maar er staat helemaal geen bevaking zoals op het binnenhof. Ja, dat is nou juist de truc, Sintje. <klaar> Zo. De deur is open. Nou, kom maar mee. Gangetje door. Trapje op. Alcoafje door. Ja. meneer Loer, u brandt uw vingers. Wat nou, wat nou? U weet niet meer wat u doet. Ja, en of ik weet wat ik doe, Sintje. Eens even kijken. Deze deur moeten we hebben. Nou, hoe weet u dat nou allemaal? Nou, moet Johan, je die je zei altijd: altijd je oogjes open houden. Dan word je echt een sterk van, joh. Krijgt de schuifdeur Juk. jeuk? Nou, nou zit hij nog op slot ook. Moet u eh, nog een deur prutsen, meneer Loer? Nee, nee, nee, nee, nee. Shh. Ik moet zachtjes gaan, oh. meid. Ik moet je zachtjes praten. Geef mij dat oude dingetje de maar er Dat oude, oh, ja. Yeah. Dat is toch jof. Geen kwaadboortje. Afijn, hij is open. Hè? Zo, broer. Daar willen we dan. Hier wel. Wat kom jij hier doen, zag? Eh, uh, een je die klaar, Maar kan je niet klappen, hè? Ja, kloppen. Makker, het is gebeurd met de koopman. Je spel is uit. Je bent er groeiend bij. Ja, wat heb je het over, zag? Wat wil je eigenlijk? Ik kom jou aan steden, Zo, steek je polsjes maar eens naar voren, hè. Kijk, fijne aanbandjes anders. Oh, ja. Nou, loozo, hoor. hou op met die komedie, wil je? Een komedie? Wat denk jij van dit briefje, broer? Kijk hmm? hier al. Instructies aan Hatsy Key. Ondertekendeur makken. Ik heb het al nooit geweten, broer, maar ik heb nou eindelijk een bewijs. Daar kom je nooit meer onderuit. Oh nee! Ja. Ah! Ja. Dat was de Haagse hammerklapper, broer en probeer nou maar niks meer, want het is gebeurd met je. Sir Drees is ook op de hoogte. Ja, je hebt gewonnen, Norris. Ik... Au. Ja, dat ik... voel je, hè? Ik heb je altijd voor een domme jonge gesleten, maar ik moet zeggen, ik had me vergast. Ja, vergissen is heel wenselijk. Dat, dat is de boterham van een de detective. En wat wij allemaal hadden verwacht, kwam uit. Piet Loeres vond het hoofd van de bende. Rotemroor onderwierp zich weer aan het gezag van Den Haag. Met het blijde gevolg dat de volgende dag de belastingen met een klap omhoog gingen. U luisterde naar De Ballers. Een boelig verhaal opgetekend door Amy Lopez en Jan de Klerk. De medewerkenden waren Christel Adelaar, Van Heskus, Dries Krijn, Jan Oradi en Jan de Klerk. De arrangementen waren van Elze van Epen de Groot, regie Jan de Klein. Luister in september weer naar de wadders. Dezelfde tijd, denken we. Dezelfde golflengte, denken we. Dezelfde hoe heeft ook weer, denken we.